Bij Jansen Maar ik ga liever samen Met jou onder de woon Kom op we gaan naar bed Ik hou het niet meer vol Kom op we gaan naar bed Ik voel je lieve lijn Daar wil ik met je dansen Urenlang dansen Slapen en vrijen